7 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Koopkracht verder achteruit, zegt het Nibud. Bouwgrond kost Apeldoorn vele miljoenen. En FBI haalt grote downloadsite offline. De meeste mensen hebben dit jaar minder te besteden dan eerder werd verwacht. Veel huishoudens gaan er in koopkracht 1 tot 2 procent op achteruit... blijkt uit berekeningen van het Nibud, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. Dat komt neer op enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand. Een van de redenen is volgens het Nibud dat de zorgpremies sterker zijn gestegen dan enkele maanden geleden werd voorzien. Sommige groepen gaan er extra op achteruit, kinderopvang is duurder geworden en 57-plussers krijgen geen extra arbeidskorting meer. De grootste klap valt bij bijstandsgerechtigden die een werkende zoon of dochter in huis hebben. Zij verliezen hun uitkering. Apeldoorn heeft jarenlang grote fouten gemaakt bij de aankoop van bouwgrond... en dat kost de gemeente tientallen miljoenen. Dat concludeert een enquêtecommissie die tien maanden onderzoek deed. De gemeente kocht sinds 2000 veel grond om die later weer met winst te kunnen verkopen. Maar de grond bleek onverkoopbaar omdat er door de crisis... minder huizen en bedrijven worden gebouwd. Ondanks waarschuwingen van ambtenaren bleef het college van BNW grond kopen... en de gemeenteraad werd daarover bewust verkeerd geïnformeerd, zegt de commissie. In het slechtste geval gaat het fiasco met de bouwgrond de gemeente 200 miljoen euro kosten. Apeldoorn staat inmiddels onder curatele. De kosten voor verpleging en verzorging van ouderen en zieken zullen de komende decennia verdubbelen. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau berekend. De uitgaven verstijgen van 11 miljard euro in 2009 tot 25 miljard in 2030. Het gaat om de kosten van verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg. Het gebruik daarvan groeit volgens het SCP minder dan op grond van de vergrijzing te verwachten is... omdat ouderen steeds langer gezond blijven. De vraag naar verpleging en verzorging stijgt gemiddeld met ruim 1% per jaar. De kosten nemen veel sneller toe, namelijk met 4% per jaar. Onder meer door de hogere loonkosten. De FBI heeft de website Megaupload.com afgesloten. Op mega-upload kunnen gebruikers bestanden en video's delen. De website werd vooral gebruikt voor het illegaal verspreiden van films en series...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 De oorzaak van de crash in de provincie Helmand is niet bekend. Volgens de NAVO werd er niet gevochten in het gebied waar de helikopter neerstortte. Helmand is een van de onrustigste regio's in Afghanistan. De Taliban plegen er vrijwel dagelijks aanslagen. In Koevoorde hebben 40 mensen vanaf korte tijd hun huis verlaten vanwege stankoverlast. Een biovergistingsinstallatie in de buurt kamte met een storing, waardoor er een penetrante geur verspreid werd. Sommige mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid... maar uiteindelijk hoefde er niemand naar het ziekenhuis. Na anderhalf uur kon iedereen weer naar huis. In Pakistan zijn twee buitenlanders ontvoerd. Eén van hen is een Italiaan, de ander waarschijnlijk een Duitser. Ze werken voor een hulporganisatie... en werden door gewapende mannen uit hun huis gehaald. In Pakistan worden vaker buitenlandse hulpverleners ontvoerd... meestal door criminele benders die losgeld vragen.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 Een incident tijdens een scheikundeproef in Dresden heeft gisteravond tot grote paniek geleid. Op de Technische Universiteit in de Duitse stad waren 70 studenten aan het werk. Ineens werden enkele van hen onwel en werd groot alarm geslagen. De brandweer ontruimde de gebouwen en zette de omgeving af. 100 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen hadden last van vergiftigingsverschijnselen, maar niet ernstig. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Mogelijk is tijdens een chemische proef een kleine hoeveelheid arseen-waterstof vrijgekomen... Maar metingen van de brandweer in Dresden hebben niets opgeleverd. Het weer opklaringen en buien met kans op hagel en onweer. En ook staat er een stevige westen tot noordwestenwind. Vanmiddag is het, nog steeds, is het steeds vaker droog. Dan breekt vooral in het noorden de zon door. De wind zwakt af en het wordt maximaal 5 graden in het oosten. 8 graden aan de westkust. Morgen overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt het 9 graden en ook namorgen blijft het wisselvallig.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 Koop snel deze wonderlijke winterdeal voor maar 599 euro via centralpoint.nl/hpactie. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. U hoort dat in het nieuws de kosten van de ouderenzorg zullen verdubbeld zijn in 2030. Maar het gebruik niet, hoe dat zit, hoort u later in de uitzending. En we horen zojuist dat op het strand van Wijk aan Zee een groot vrachtschip is vastgelopen. We zijn aan het bellen met de kustwacht. We proberen zo snel mogelijk daar wat over te melden. Maar we gaan eerst eens even kijken in uw portemonnee. En die van mij. De crisis komt namelijk in onze portemonnee. Komend jaar gaan nog meer mensen dan al gedacht er in koopkracht op achteruit. De sombere berekeningen die het Nibud eerder presenteerde op Prinsjesdag... kunnen de prullenbak in. Directeur ger Wilming van het Nibud, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u niet goed gerekend of valt het gewoon weg tegen? Uh, nou, het valt tegen. Het voorgenomen beleid hebben wij in, met Prinsjesdag berekend. Uh -huh. En nu hebben we gekeken wat, hoe het werkelijk heeft uitgepakt. En uh, nou ja, Onze berekeningen in september zijn bijvoorbeeld ook aanleiding geweest... om het beleid op punten te wijzigen. Ja. Uh, wie hebben er het meeste last van? Wat, wat heeft u moeten bijstellen? De groepen die er het meest op achteruit gaan, uh, ja, dat zijn uh, ouderen en bijstandsgerechtigden, en ouderen werkenden en ouders met kinderen. Maar dat was in september ook al, hè? Dat was ook zo, ja. Maar op punten, ja. ja in het algemeen gaan we er toch meer op achteruit. En dat heeft ermee te maken dat de inflatie ietsje hoger uitpakt, de bruto lonen minder meegaan. En uh, ja, de premies voor de ziektekosten toch hoger uitpakken dan wij dachten. Mm -hmm. En als ik u hoor zeggen, uh, ouders met kinderen, dan heeft dat ook met de kinderopvang te maken? Zeker. Dat, uh, door bezuinigingen, dus door meer kosten voor de kinderopvang, maar ook uh, minder uh, tegemoetkoming, uh, voelen ouders dat uh, flink in de portemonnee. Ja, flink. Waar denkt u aan? Nou, ik denk dat uh, als je twee kinderen in de kinderopvang hebt, dan moet je toch gauw rekenen met uh, ja, een koopkrachtdaling van zo'n 150 euro in de maand. Dat is geen uitzondering. Dat is een behoorlijk bedrag? Dat, uh, ja, dat is zeker. Mm. Ja. En hoe zit dat met ouderen? Want uh, waarom gaan zij er zo op achteruit? Waar, waar zit hem dat in? Is dat de ziektekostenpremie met name? Uh, zeker. Als je kijkt naar iemand met alleen een AOW-uitkering, dan zit hem dat. Vooral daarin, die hoge ziektekosten en ook de hoge bijdrage eigen risico. En vaak ook de, uh, de verlaging van de huurtoeslag tikt daar aan. Oké, okay, ja, ja. En dat is dan vlek op vlek. Dan ga je daar dubbel op achteruit eigenlijk. Ja, kijk, en dan heb je het over een, een, ja, een paar honderd euro per jaar wat iemand dan weer moet bezuinigen. Maar dat is voor, ja, zeker als je alleen een AOW... Hebt, uh, en als het al voor de derde achtereenvolgende volgende jaar is, een, een flink bedrag. Ja. Uh, hoe zit het eigenlijk? Want we horen de laatste dagen veel verhalen over uh, dat steeds meer mensen besluiten om langer door te werken. Uh, als je dan alleen moet rondkomen van AOW en uh, erop achteruit gaat, is het dan verstandig om door te werken? Want dat loont wel natuurlijk dan. Werken loont altijd. Want dat is natuurlijk ook het, het, het probleem bij ouderen uh, met uh, AOW of met een pensioen. Als je erop achteruit gaat, dan is het vaak heel lastig om je inkomen nog te verhogen. Dus ja, werken loont altijd. Maar dat zie je sowieso ook in de berekeningen, hoor. Dat, uh, bijvoorbeeld het verschil tussen... Uh, uh, een huishouden waar een van de partners werkt, uh -huh. uh, ja, die gaan er meer op achteruit dan situaties waar beide partners werken. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, tegelijkertijd is die, uh, de arbeidskortingsregeling natuurlijk voor ouderen uh, afgeschaft. Dus misschien ja. loont het wel weer niet. Of, uh... Ja, nou, We weten niet of dat gewerkt heeft. Maar de, ja, tot nu toe waren er stimuleringsmaatregelen voor mensen van 57 jaar of uh, ouder... Uh, om, om ja lonen daar extra dat wordt afgeschaft en en de doorwerkpremiebonus zoals het werd genoemd voor de 63 jaar en ouder die wordt ook afgeschaft uh, ja we weten niet hoe dat uh, of dat effect heeft maar het is wel zo dat juist die groep daardoor omdat die daar tot nu toe van konden profiteren uh, ja dat ook echt in de portemonnee zullen voelen en dan dan heb ik het over ja, ook zeker zo'n 100 euro in de maand nou, ik spreek u over een paar maanden wel weer. Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibu. Dank u wel. Door naar Amerika, de derde en misschien beslissende ronde... in de verkiezing van de Republikeinse presidentskandidaat. Nou, die is morgen in de Amerikaanse staat South Carolina. Een staat met veel evangelische kiezers. Voor hen is heel belangrijk wat een kandidaat... en dus misschien wel de opvolger van Obama vindt van abortus. Maar de vraag is of dat ook een doorslaggevend onderwerp zal zijn... straks in het stemhokje. Onze correspondent Wessel de Jong ging in South Carolina... naar een pro-life-debat. Personhood. Erkennen dat het leven vanaf de bevruchting kostbaar is. Net als alle andere vormen van leven. Ieder mens heeft het recht op leven. Vanaf het allereerste moment tot zijn laatste zucht. Persoonlijkheid is het nieuwe voor de 21e eeuw. De strijd voor het pas bevruchte eitje is als de strijd voor de burgerrechten in de jaren zestig. Dit filmpje is de inleiding van het eerste presidentiële anti-abortusforum. De gastheer van deze avond is blij dat het publiek is komen opdagen... want er is die avond iets veel leukers op televisie. Dit is een presidentiële pro-life-forum. Ik je voor hier. vandaag de van American Idol is... De moderator stelt dan de kandidaten en okay. inmiddels ex-kandidaat voor. Ze zijn allemaal even anti-abortus. Yes, Governor Perry, would you begin? When it comes to protecting innocent life, that is a constitutional right. Senator Rick Santorum, thank you. Let me thank you for all being here and, and standing up for life. Speaker Newt Gingrich... Maar er is een grote afwezige koploper Mid Romney, de gematigde kandidaat van het midden. Kandidaat Gingrich, de voormalig kamervoorzitter, beschuldigde hem ervan als gouverneur van Massachusetts pro abortuswetgeving te hebben goedgekeurd. His administration approved paying for an abortion clinic for planned parenthood with state funds and he appointed pro-abortion and pro-gay marriage judges to the court. Het Hilton Hotel in Greenville. In het noordwesten van South Carolina, in het meest religieuze gedeelte van deze staat. Dame in de 40 met kleine kindertjes bij zich hier, het, het feit dat Mitt Romney nu niet bij deze bijeenkomst aanwezig is, de kandidaat die daarvan wordt beschuldigd op dit onderwerp zijn mening te hebben veranderd. Wat zegt dat volgens u? It says a lot to me that he's not here, when I think every other candidate is here. Volgens mij zegt het ontzettend veel dat Mitt Romney niet op deze bijeenkomst aanwezig is, terwijl elke andere kandidaat hier wel bij is. Het feit dat hij denkt dat dit onderwerp niet belangrijk is en deze kiezers het niet belangrijk zijn dat zegt voor mij genoeg. U zelf u vindt echt dat de klok teruggedraaid moet worden dat abortus echt moet worden afgeschaft. I would hope so because abortion stops a beating life. It is killing a life and that's murder. Deze mevrouw is er heel duidelijk over. Abortus, dat is moord en dat moet gestopt worden. Maar uiteindelijk, als u straks uw stem gaat bepalen in het stemhokje, wat, wat is dan het belangrijkste onderwerp, de economie of dit onderwerp, abortus? Probably the life vote is going to weigh just a little bit heavier. Voor mij het uh, pro-life, het abortusstandpunt van deze kandidaat is net een puntje, toch een slagje belangrijker. Op een moment als dit is de economie niet nu belangrijker dan dit soort onderwerpen als abortus, zeg maar, dit soort religieus getinte onderwerpen. De economie is everything. It is absolutely everything. It has world. De economie is toch het belangrijkste onderwerp nu. They also are feeling economic pain that they haven't felt before. Maar ook deze mensen, die religieuze mensen, voelen ook nu de pijn van die economie. Uh, I would say economy, because I believe that ze all. Ik denk dat ze allemaal op right de goede kant van de ik pro-life Businessman is de manier waarop gaan. Volgens mij, wat abortus betreft, denken ze uiteindelijk allemaal wel hetzelfde. Economie is toch het belangrijkste. En ja, dan hebben we toch een zakenman nodig, denk ik. Dus dan wordt het toch voor u met Romney. Ook al heeft u uw bedenkingen. Persoonlijk yes. yes. En dat is toch de algemene trend hier. Hoe anti-abortus ze ook zijn hier. Als je echt doorvraagt, dan vinden ze de economie vaak toch belangrijker. Op een uitzondering na natuurlijk. En in dat abortusdebat heeft Gingrich duidelijk de wind mee. Maar in het debat met zijn drie republikeinse opponenten gisteravond... werd hij geconfronteerd met uitspraken van zijn ex-vrouw. Die had in een interview gezegd dat haar man, Newt, een open huwelijk wilde. En dat dit een issue werd in het debat, dat liet Gingrich niet op zich zitten. En ik ben appalled dat je een presidentieel debat zou beginnen... op een topic zoals like dat every person in here knows personal pain to take an ex-wife and make it two days before the primary a significant question in a presidential campaign is as close to despicable as anything i can imagine and i am frankly astounded that cnn would take trash like that and use it to open a presidential debate As you noted Mr. Speaker this story did not come from our network. As you also know, it is a subject of a conversation in the campaign. I'm not I John, get your point. I take your point. John, it was repeated by your network. You chose to start the debate with it. don't try to blame somebody else. You and your staff chose to start this debate with it. Ja, zo ging die keer tegen de presentator. Gingrich geeft de CNN interviewer de wind van voeren dat hij het debat met de uitspraken van zijn ex-vrouw durft te beginnen. En hoe puriteins het publiek ook in South Carolina is, ze steunen Newt Gingrich hierin. Morgen dus de voorverkiezingen in deze staat. Kingridge stijgt hard in de peilingen. Hij dreigt een stevige concurrent te worden voor koploper Mitt Romney. We houden u op de hoogte over de Amerikaanse verkiezingen. En straks de megastallen in Noord-Brabant. En hoe gezond of ongezond wonen vlak in de buurt is. Verkeersinformatie, nou, daar kan ik heel kort over zijn. U kunt doorrijden overal. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Bij Wijk aan Zee, ik meld het al eventjes rond zeven uur, is een vrachtschip vastgelopen. Peter Verburg van het kustwachtcentrum in Den Helder. Goedemorgen meneer Verburg. Goedemorgen. Kunt u vertellen wat is er gebeurd? Uh, half vijf kregen wij de melding van de verkeerscentrale IJmuiden dat een uh, schip wat ten anker lag voor de kust van Wijk aan Zee uh, aangaf dat, hij, uh, dat het anker niet hield en dat hij richting de kust dreef. Uh, het schip heeft geprobeerd zijn motoren te starten... maar uiteindelijk is hij toch aan de noordkant van Wijk aan Zee... Uh, op het strand gelopen. Althans, hij ligt nog enige honderden meters uit de kust... maar daar is hij aan de grond gelopen. Aha. En was dat een schip dat de haven in wilde bij IJmuiden? Ja, dat was de bedoeling, maar dat is niet helemaal gelukt. Nee, dat kunt u wel stellen, ja. ja. En nu? Want uh, er zitten natuurlijk uh, mensen aan boord. Ja, er is 21 man aan boord. Het schip heeft ook geen lading. Hij is leeg en daardoor ligt hij hoog op het water met windkracht 6... Vanuit het westen ja, was het uh, natuurlijk nog een extra factor dat hij snel richting de kust dreef. Mm -hmm. Inmiddels uh, ligt hij dus vast. Uh, kapitein wil niet dat de mensen van boord gaan, dus uh, er is niet direct een gevaarlijke situatie. We wachten nu af wat hij zelf wil. Mm -hmm. uh, de helikopter staat klaar bij Wijk aan Zee. We hebben de reddingboten bij, we hebben een sleeboot bij en uh, de walautoriteiten zijn gealarmeerd. We gaan straks ook uh, direct controleren of er geen uitstroom is van, van olie. Maar het ziet er nu op het ogenblik uit dat dat uh, niet aan de hand is. Ja, dat zou dan stookolie zijn, neem ik. aan. Ja, ja, ja. Ja. Uh, om wat voor schip gaat het? Hoe groot is het? Het is een, een Filipijnse bullencarrier, uh, 155 meter lang. 155, oké. Okay. Ja. En, en u zegt, ja, nu is het even afwachten. Ik neem aan dat dat schip eraf getrokken gaat worden. Dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Maar goed, dat, dat moet allemaal even voorbereid worden. En uh, afhankelijk zijn we ook een beetje Kapitein is eindverantwoordelijk Wat hij wil. Ja, maar goed, wat hij wil. Als, als, als u de situatie anders inschat, moeten die mensen dan toch van boord? Dan gaan wij uh, toch bepaalde zaken proberen op te leggen. Ja. ja. En uh, reddingsboten bij het schip aanwezig of alleen helikopters? Met twee reddingsboten, drie reddingsboten bij het schip zijn aanwezig... Maar doordat hij nu zo ver al tegen de kust aan ligt, uh, wordt dat lastiger. Goed. Nou, uh, hou ons op de hoogte, Peter Verburg. Gaan we doen. Kustwachtcentrum in Den Helder. Dank u wel voor, uh, voor nu, Tot voor dit niet. moment. Bij Wijk aan Zee is dus een vrachtschip vastgelopen... vlak uh, bij de haven van IJmuiden. We houden u op de hoogte daarover, mochten er ontwikkelingen zijn. naar Meijno Remmers, die was op weg naar Ulikotte naar megastallen. Vandaag is er een stemming in de provincie Noord-Brabant... over hoe dicht die stallen bij woningen mogen staan. Um, in Ulikotte is Sonja Borsboom... Van Megastal, nee. Die is er niet voor, begrijp ik, maar nou. Uh, nou, er is er hier schuin achter eentje. Die zie je nou, je nou, ziet wat lampjes. Dat is op een meter of 250, 300. Ondertussen, we kijken in het pikken donkere en we zien in, in de verte wel de stallen staan. Dit is Sonja Borsboom, en we zijn in Ulikoten. Dat ligt niet zo heel ver van de Belgische grens. Sonja Borsboom is al langere tijd. Min of meer aan het actie voeren tegen de megastallen, maar ook tegen de intensieve veehouderij. En daar gaat het over vandaag in het provinciehuis, inderdaad in Den Bos. Enige verdusie erin dat, uh, dat het wordt doorgezet nu? Nee, ik loop er wat langer mee. Uh, ja, ja ik, uh, kijk, ik hoop het van harte. En ik ben een positief mens. Dus ik ga ervan uit dat men zo wijs zal zijn om, uh, om dit besluit aan te nemen. Het ja. advies van de GGD om bij de bouw van nieuwe stallen dat niet te doen binnen een straal van 250 meter van de bewoonde wereld. En dat komt allemaal ook door die Q-koorts, ja, ja, dat is natuurlijk de, de grote, um, het grote bewijs geweest... dat er echt gevaar is voor de volksgezondheid. En dat, um, ja, dat, dat er echt iets moet gebeuren. En dat we hier in Brabant en ook noord limburg en nog meer plekken... te dicht op de dieren zitten, te veel dieren bij te veel mensen. Ja, met name in Oost-Brabant is dat, uh, Zuidoost-Brabant ook... Ja, en Noord-Limburg. Hier valt het nog mee, zegt u eigenlijk. Hè? Ja, het stukje. Ik zit hier op de grens van West-Brabant. En hier, mijn eigen situatie is niet zo schrijnend hoor. Maar naarmate dat je verder oostwaarts komt, Midden-Brabant, Oost-Brabant. Ja, en die stukken die zijn ook nog door de provincie aangewezen. als intensiveringsgebieden. Dus die mensen die zitten daar echt in de knel. Prachtig gebied hier. Hoewel het nog vrij donker is. We kunnen er weinig van zien. Voor ons de akker. Ik kan me aan de andere kant ook wel. De boeren voorstellen die denken: ja, wat wordt het nou? Want we moeten wel door met ons bedrijf. Kleinschaligheid, dat heeft geen zin meer. Ook dan red je het gewoon niet als, als boer in deze tijden. Uh, maar ik moet wel plannen kunnen maken om mijn bedrijf uit te breiden. En nu dit weer. Ja, natuurlijk, dat snap ik ook heel goed. Alleen, kijk, een boer moet zijn ogen niet sluiten voor de realiteit. Grootschaligheid is in Nederland een doodlopende weg. Dat gaat dus niet lukken. En als je dan toch op die weg door wil gaan... zul je steeds tegen dit soort obstakels aan blijven lopen. Eigenlijk vind ik een grof schandaal dat in de Staten dit besluit moet worden genomen. Omdat iedere gemeente dit zou moeten besluiten. Weet je, Het is een adviesorgaan van de gemeentes. Het gaat over de volksgezondheid, bescherming van de burgers. En ook de boeren zelf natuurlijk, vergeet dat niet... En dat is toch, vind ik, triest, dat het op een hoger niveau moet worden genomen... terwijl de gemeente eigenlijk verantwoordelijk is. De verslaggever spoedt zich voorwaarts richting Oorschot... waar we gaan praten met onder andere de veeboer. Ja, Mayno Remmers op zijn grote reis door Noord-Brabant. Die hoort hem later. Zeven minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een dodelijk ongeluk bij het freestyle-skiën. De Canadese Sarah Burke is tijdens een training verkeerd terechtgekomen op haar hoofd en overleden. NOS-commentator Maarten Tip volgt onder meer het freestyle-skiën. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Het gebeurde op een superpipe. Ik zit niet zo in dat freestyle-skiën. Wat is dat, een superpipe? Ja, een superpipe is eigenlijk uh, zeg maar een extreme halfpipe. Uh, de halfpipe die came misschien van Olympische Spelen, waar ook uh, de snowboarders in actie kwamen. Mm -hmm. Uh, nou, de freestyle skiers doen dat ook. Uh, en alles wat waarbij de wanden zeg maar, boven de 5 meter zijn, dat noemen ze tegenwoordig een superpipe. Uh, dus uh, ja, je, je hebt wanden zeg maar, van uh, zo'n 6,5, 7 meter hoog, waar ze ook nog een keer uh, de dubbele afstand uh, bovenuit vliegen. Uh, dus als je daar neerkomt, dan kom je van een hoogte van 14, 15 meter en kom je weer op de grond terecht. Dus dat zijn de hele grote sprongen, maar goed, in principe zijn ze het gewend natuurlijk. Alleen het gaat wel eens mis en in dit geval heel erg mis. Wat is er misgegaan? Ja, ze is op haar hoofd terechtgekomen. Er zijn, er zijn geen beelden van de valpartij. Maar wat, uh, wat de omstanders zeggen, ze is op haar hoofd terechtgekomen. Het zag er in eerste instantie niet eens heel ernstig uit. Want ja, valpartijen, ja, dat gebeurt nou eenmaal tijdens deze sport. Ja. Uh, maar ze is blijkbaar zo ongelukkig terechtgekomen... dat ze een, een slagader in haar nek uh, is gescheurd. Ja. Uh, waardoor ze meteen uh, ter plekke in coma is geraakt... en een hartstilstand heeft gekregen. Uh, Wel af, af is gevoerd naar het ziekenhuis. Daar heeft ze een paar dagen in coma gelegen. Maar uh, gisteren kwam het nieuws... Dat dat ze was overleden. Ja, wat ik wou vragen is, ze dragen toch een helm... maar als je je, je slagader in je hals scheurt... Dan, dan heeft je je nek gewoon een, een klap gekregen, hè? Ja, nou ja, als je nagaat dat ze inderdaad... heel ver boven die uh, pijp uitkomen bij hun sprongen... en uh, ja, in principe had ze haar sprong ook goed afgemaakt. Ze had haar trucs gedaan, zoals ze die uh, uh, kan. Uh, en ja, je komt dan vanaf die hoogte neer... En, en dan is het inderdaad een hele klap op je nek, ja. Ja. En deze Sarah Burke, wie, wie is het? Deed dat, dat, ze dat, dat, dat, dat, dat, dat, goed? Ja, grootheid. Ja? En de grootheid in deze sport, zij, um, uh, hij hebt de X Games, dat is zeg maar de, de Olympische Spelen voor de extreme sporten. Uh, daar is ze vier keer goud gewonnen in de, in de superpipe, dus in, in de halfpipe zeg maar. Um, en ja, zij was de, de, de, de voorvechter van haar sport, uh, uh, die, die vier gouden medailles dus. Um, en zij heeft ze er verhaal voor gemaakt dat de halfpipe voor de freestyle skiers ook naar de Olympische Spelen zou gaan. Nou, dat is gelukt, want in Sochi staat het voor het eerst op het Olympisch programma. Uh, en ja, ze was echt een voorvechter, het was een, een, een knappe vrouw om te zien ook nog, uh, daarbij had ze de kwaliteit, dus uh, ja, de, de aandacht was er van alle kanten en uh, naar haar werd geluisterd, uh, ze, ze was het voorbeeld voor iedereen, uh, ze stond ook altijd iedereen te woord en stond ook een keer bekend als een, gewoon een heel uh, vriendelijk type en uh, ja... Zij is mede verantwoordelijk voor dat die sport eigenlijk steeds groter is geworden. En zij was ook de eerste die allerlei nieuwe sprongen uitprobeerde. Uh, je, je, uh, je maakt rotaties zeg maar tijdens je sprong. Dus een, een hele rotatie is dan 360 graden. Uh, zij was de eerste die een 1080 deed bij de vrouwen. Ze was de eerste die een 1260 probeerde. Dus meerdere rotaties. Drie, drie rotaties, vier rotaties. En zij was steeds te voorloper. Nee. En, uh, ja, daardoor werd ze op handen gedragen. Veel reacties dus ook, denk ik, op haar dood? Ja, ja, dit is natuurlijk ook een wereldje waarin uh, iedereen op Twitter en op Facebook uh, zit. En uh, toen ze haar ongeluk kreeg, uh, zo'n tien dagen geleden, was al meteen, uh, kwam er een soort actie op gang met een, uh, een hashtag Believe in Sarah om haar en haar familie te steunen. Daar deden heel veel uh, borders en freestyle skiers, uh, uh, die haakten daarop in. En ja, toen gisteravond bekend werd dat ze uiteindelijk uh, uh, niet meer uit de coma is ontwaakt in haar verleden... Uh, ja, zijn de reacties nu enorm. En ik heb net ook nog even gekeken. Haar naam is, is Trending, zoals het dan heet, in Amerika en in Canada. En uh, iedereen schrijft er nu over. En de, de X-Games, zoals ze vier keer goud heeft gewonnen, die staan weer voor de deur. Over zes dagen begint een nieuwe editie in Aspen. En uh, ja, daar zal ook zeker weer bij haar dood stilgestaan worden. En daar zal ze uh, ruim herdacht worden. En heeft dat gevolgen, denk je, voor het uh, freestyle ski op de Superpipe? Gaan, um... ze, hier, gaan ze hierover nadenken nog eens? Nou, en misschien, waar ze misschien over nagaan een keer, de X-Games, is uh, het moet altijd hoger, het moet harder, het moet extremer. En, ja, en daar zit op een gegeven moment een keer een grens. Misschien is het wel een keer genoeg. Precies. Dus dan is zo'n ongeluk uh, uh, met dodelijk afval natuurlijk een enorme waarschuwing. Dus daar zullen ze over na gaan denken van moet het echt allemaal wat groter. Dan, en, en, maar goed ja, wie die halfpipe. Iedereen weet, iedereen begint dat er risico in zit. Ja. Uh, dat weten alle freestyle skiers. Dus ja, de extreme sporten blijven gewoon bestaan. Maarten Tip van de NOS. Dankjewel Maarten. Dankjewel.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 Nederlanders hebben minder te besteden en schip gestrand bij Wijk aan Zee. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorald Megens. De koopkracht ligt dit jaar voor veel huishoudens 1 of 2 procent lager, zegt het Niebud, Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. De daling valt tegen. We gaan er meer op achteruit dan uh, we eerst dachten, omdat de inflatie hoger uitvalt, dus alles gaat meer kosten. De lonen stijgen minder mee dan we hadden gedacht. En de kosten voor de premies van de zorgverzekering gaan meer omhoog. Sommige groepen gaan er nog extra op achteruit. Kinderopvang bijvoorbeeld is duurder geworden... en 57-plussers krijgen geen extra arbeidskorting meer. Bij Wijk aan Zee is een groot vrachtschip gestrand. De kustwacht werd vanochtend vroeg gealarmeerd. De half vijf kregen wij de melding van de verkeerscentrale IJmuiden... dat een schip wat ten anker lag voor de kust van Wijk aan Zee... Uh, aangaf dat, hij, uh, dat het anker niet hield en dat hij richting de kust dreef. Het schip heeft geprobeerd zijn motoren te starten... maar uiteindelijk is hij toch aan de noordkant van Wijk aan Zee... Uh, op het strand gelopen. Er zijn 21 mensen aan boord, die kunnen daar voorlopig blijven. Wel staat er een helikopter klaar. Het schip ligt een paar honderd meter uit de kust... bij het Noorderbadstrand en was onderweg naar de haven van IJmuiden. vervoert op dit moment niet, maar er zit wel stookolie in. Het vastgelopen vrachtschip is 155 meter lang. Het vaart onder Filipijnse vlag. De selectiecriteria voor de PABO moeten strenger worden, zegt een commissie die heeft onderzocht hoe het niveau van leraren op de basisschool omhoog kan. Volgens de commissie moeten studenten die naar de PABO willen niet alleen worden getest op rekenen en taal, maar ook op aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, natuur en techniek. En ook moet er een landelijke toetsing komen in het tweede en derde jaar en moeten studenten zich tijdens en na hun studie gaan specialiseren. De gemeente Apeldoorn heeft mogelijk 200 miljoen euro verloren door fouten bij de aankoop van bouwgrond. Volgens een enquêtecommissie ging het college van BMW maar door met het aankopen van grond, terwijl die door de crisis nu onverkoopbaar is. Nou, dan gaat het vooral over een begrip zoals bijvoorbeeld planoptimisme, ook wel Sinterklaasplanning genoemd of vastgoedbubbel. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat gemeenten veel meer grond hebben dan dat ze plannen hebben, nog daadwerkelijke plannen voor de woningbouw. Waarschuwingen van ambtenaren werden in de wind geslagen... en de gemeenteraad is onjuist geïnformeerd, zegt de enquêtecommissie. Apeldoorn staat inmiddels onder curatelen. De verpleging en verzorging van ouderen en zieken... gaat in 2030 zo'n 25 miljard euro per jaar kosten. En dat is ruim twee keer zoveel als nu, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gebruik van verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg... groeit met ruim 1 per jaar. Maar de kosten stijgen veel sneller, ruim 4 per jaar. De FBI heeft de website MegaUpload.com uit de lucht gehaald... omdat daar veel films en series illegaal werden verspreid. De vier oprichters van de site, onder wie een 29-jarige Nederlander... zijn in Nieuw-Zeeland opgepakt. Bedrijven zouden veel geld zijn misgelopen, zegt correspondent Robert Portier. Er gaat ontzettend veel geld in om. De bedrijven die, uh, die films maken en die televisieseries produceren... Die zeggen dat zij om uh, ongeveer een half miljard dollar... Amerikaanse dollar, aan copyrights mislopen hierdoor... En uh, het bedrijf zelf heeft uh, in de loop der jaren... ongeveer 175 miljoen dollar verdiend aan al die filmpjes. Hackers van de groep Anonymous zeggen... dat ze uit wraak Amerikaanse overheidssites zullen aanvallen. Dan nog een bericht met een luchtje in Koevoorde. Hebben 40 mensen vannacht korte tijd hun huis verlaten vanwege stankoverlast. De penetrante geur kwam van een biovergistingsinstallatie in de buurt. Er was een storing. Sommige mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid. Sinds uh, de mestvergister uh, is gaan produceren zijn de vaker klachten, uh, maar zo erg als het nu is, uh, is het nog niet geweest. <coughs> Sorry, ik heb dus last van mijn gaan op dit moment... en uh, hoofdpijn, en uh, nog een klein beetje misselijk. Koevoorde vannacht. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De winter heeft tot nu toe geen vuist kunnen maken... en ook vandaag, de komende dagen en zelfs de lange termijn... laten geen serieus winterweer zien. Af en toe komen we wel even in de koude polaire lucht terecht... maar de overheersende westenwinden verdringen iedere winterse gedachte. Vandaag wordt het weerbeeld gedomineerd door neerslag. Buien in de ochtend en begin van de middag. Dan is het even wat droger, maar in de avond wederom regen. De temperatuur loopt vandaag op tot gemiddelde graad of 6... bij een afnemende, maar toch stevige westen tot noordwestenwind. Komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De laagste temperatuur valt ditmaal helemaal aan het begin van de nacht met in het noordoosten temperatuur van net boven het vriespunt. Verder waait het stevig uit het inmiddels vertrouwde westen. Morgen is het zaterdag en dan beginnen we grijs en regenachtig. Ik verwacht wel dat de bewolking geleidelijk minder wordt... en dat de rest van de dag een mix van wolken, zon en buien oplevert. Dit alles in combinatie met hoge temperaturen en veel wind. Voor zondag hetzelfde recept. Regen, wind en temperaturen ruim boven normaal.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De zorgkosten. u heeft erover gehoord in het journaal. De zorg zal de komende twintig jaar een steeds groter deel van de rijksbegroting opslorpen. De kosten van de verzorging in verpleeg- en verzorgingstehuizen en in de thuiszorg... zullen tot 2030 zelfs meer dan verdubbelen. Het aantal mensen dat zorg nodig heeft zal in die periode met een derde toenemen... Dat heeft het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, berekend. Ik praat nu met onderzoeker Evelien Egging, oh, Goedemorgen. Goedemorgen. Een verdubbeling in 2030. Dat is flink. Hoeveel, uh, mensen, over hoeveel mensen spreken we dan? Um, dan spreken we over ongeveer 1,6 miljoen mensen... die een vorm van zorg uh, zullen gebruiken. Mm -hmm. En uh, de stijging van de zorgkosten. Hè? Komt dat puur door de vergrijzing, zoals dat voorspeld is? Nee, zeker niet. Uh, het gebruik, het, het aantal mensen dat gebruik zal maken, zal zelfs iets minder snel stijgen dan de vergrijzing. Dat komt doordat we allemaal uh, wat gezonder worden en zeker de ouderen die blijven steeds langer gezond en zullen dus veel later pas zorg nodig hebben. Maar uh, de kosten stijgen wel juist sneller omdat de prijzen van de zorg uh, steeds sneller zullen stijgen. Hmm. Maar waar, waar, waar zit hem dat dan in? Um, we hebben niet echt onderzo onderzoek gedaan naar uh, de stijgende prijzen. Maar er zijn uit uh, onder onderzoek wel aanwijzingen dat dat uh, komt doordat de zorgzwaarte toeneemt. Uh, dat betekent dat de mensen die zorg gebruiken steeds meer zorg uh, nodig hebben. En daarnaast uh, uh, lijkt het erop dat er een kwaliteitsslag is gemaakt, zeker in de tehuizen. Want vroeger waren er bijvoorbeeld heel veel uh, kamers waar zes personen op uh, sliepen. Mm -hmm. En dat is nu allemaal omgezet naar persoonskamers. Okay. En je ziet ook dat er steeds meer personeel in die uh, tehuizen wordt uh, ingezet. En die moeten betaald worden natuurlijk. En die moeten allemaal betaald worden. Ja. Maar en, en over die zorgzwaard, u zegt eigenlijk, als men, we, we blijven langer gezond. Maar als we dan ziek worden, dan hebben we ook meer zorg nodig. Uh, ja, dat geldt zeker voor de tehuizen, omdat mensen steeds langer uh, in hun eigen huis blijven en daar verzorgd zullen wonen. Dus de mensen die naar de tehuizen gaan, hebben uh, meer zorg nodig dan de mensen die voorheen naar de tehuizen gingen. Ja, Dat is, zijn interessante cijfers, hè? want um, er wordt natuurlijk ook veel gedaan om aan de vraagkant in de zorg wat te doen. Dat heeft op deze manier niet zoveel zin, als ik u zo hoor. Um, nou natuurlijk, dat blijft altijd zin houden. Je moet alleen uitkijken dat je niet uh, één specifiek type zorg uh, daarop gaat bezuinigen en daar de toegang uh, op gaat uh, ver verminderen. Omdat die mensen toch zorg nodig hebben en uh, de kans is groot dat ze dan een andere vorm van zorg zullen kiezen. En dat zou best eens een dure vorm van, uh, van zorg kunnen zijn. En waar denkt u dus... dan aan? Um, bijvoorbeeld als je uh, de toegang tot de huishoudelijke hulp vermindert... kan uh -huh. het zijn dat de mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen... en naar het huis moeten verhuizen. Ja, precies. En dat is juist duurder. Dus dat, uh, dat is geen goede zaak. Ja. Um, aan de andere kant, je moet ook weer uitkijken... dat uh, mensen geen beroep gaan doen op de mantelzorg. Uh, en dus helemaal uh, geen zorg meer ge ge ge collectief gefinancierde zorg meer gaan gebruiken. Omdat uh -huh. mantelzorgs vaak al overbelast zijn... En dan krijgen we weer problemen met, uh, met het werken van die mensen. Oké. Okay. En in 2009 kwam je ook met voorspellingen over de zorg. Wat zijn nou de grootste veranderingen ten opzichte van de ramingen van toen? Uh, het belangrijkste is dat de verwachtingen over de vergrijzing zijn aangepast. Uh, er wordt niet verwacht dat het aantal ouderen veel harder zal stijgen dan dat we destijds verwachten. En dat stuurt natuurlijk de vraag naar zorg ook flink op. Goed. Duidelijk. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Evelien Echink van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Meer over die stijgende zorgkosten vindt u trouwens op onze website nos.nl. .no. Het is tijd voor sport en dus voor Tom van Tek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Maar eens even napraten he, over AZ Ajax. Ja. We weten al inmiddels denk ik allemaal wel dat AZ won. En Ajax uit het bekertoernooi knikkerde. Um, maar we moeten het even hebben over de kwaliteit van die wedstrijd. Dan met name over het onderzamenhangende spel van Ajax. Uh, het leek geen idee achter te zitten. Hoe kan dat nou? Nee, het is, mensen die gehoopt hadden dat Ajax na een maand winterstop en het terugkrijgen van wat cruciale spelers zich fors verbeterd zou hebben, die kwamen zeer bedrogen uit. Want maakte inderdaad eigenlijk net als voor de winter een, een, een wat troosteloze op toeval gebaseerde indruk. Individuele kwaliteiten zijn dan wel zodanig dat er soms natuurlijk nog wel aardige dingen gebeuren. Maar als geheel, als elftal en met name op het middenveld. Ajax speelde eindelijk met zijn middenveld waar ze zo graag mee willen spelen. Maar juist op dat onderdeel van het spel werden ze eigenlijk overvleugeld door AZ wat gelukkige penalty die de beslissing bracht... maar het neemt niet weg dat AZ op alle fronten de verdiende winnaar was... in Amsterdam, in een wat aparte uh, sfeer. Maar het geeft ook wel iets aan over de kracht van AZ... En, uh, en inderdaad over de veel mindere kracht... waar veel mensen op gerekend hadden, van Ajax. Dus, durf jij een voorspelling aan voor de tweede helft van de competitie? Nou ja, die gaat nu beginnen. Het aantal mensen van dag, nou dat AZ is een soort eendagsvlieg... Uh, die hebben gisteren wel gezien dat AZ uh, lang gaat blijven meedoen. Dat is mijn uh, voorspelling ook wel. AZ gaat veel langer meedoen om die titel... Dan veel mensen denken. Um, mijn persoonlijke inschatting is dat zowel Twente als Ajax te instabiel zijn... ...waarbij Ajax wel heel instabiel is en moet opletten dat het niet met nu AZ uit... ...en Feyenoord uit voor de boeg over een dag of tien al uh, eigenlijk het hele seizoen... ...als een verloren seizoen kan beschouwen, want daar begint het wel erg op te lijken. Maar PSV is toch wat mij betreft wel de grote favoriet. Uh, die hebben toch het beste elftal in de breedste zin van het woord. Een coach die weggaat maar daardoor misschien juist heel ontspannen kan gaan werken... ...is mijn inschatting het komende half jaar. Jaar. En Feyenoord staat vijfde, gaat niet meer meedoen om de titel... maar gaat nog wel een paar ploegen inhalen, is mijn inschatting. Dus mijn inschatting is dat PSV, eh, AZ en dan eh, Feyenoord en Twente. En Ajax moet wel eens heel erg opletten... dat het niet nog verder eh, op de ranglijst naar beneden keepert. Dat is mijn eh, voorspelling voor de komende vijftien. Ik heb het allemaal genoteerd toen. Ja, We je komen mag er vast op terug. allemaal op terugkomen. <laughs> Oké, okay, tot later. Hoi. Joei. Zo dadelijk de verwachtingen zijn hoog gespannen over het strategisch beraad van het CDA. We proberen straks al een tipje van de sluier op te lichten. Verkeersinformatie ook nu weer kort. Er zijn geen files, u kunt doorrijden. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen. Straks is dus het CDA is nog eventjes naar Italië. Want er is een nieuwe geluidsopname opgedoken van een gesprek... tussen een bemanningslid van de Costa Concordia en de Italiaanse kustwacht. Het gesprek vond plaats vlak nadat het cruiseschip kap zeiste... voor het eilandje Giglio. In het gesprek ontkent het bemanningslid de ernst van de situatie. Volledig. Blijkt als een vrouw van de kustwacht... het bemanningslid naar de problemen aan boord van het schip vraagt. cortesemente, avete dei problemi a voi. La creativa abbiamo bleckato border stiamo verificando le condizioni. We hebben een stroomstoring aan boord en we zoeken uit wat er aan de hand is, antwoordt het bemanningslid. E type tipo di problema solamente il generatore perché i carabinieri di Prato hanno ricevuto la telefonata di un marittimo che diceva durante il pranzo gli è cascato tutto in testa. De vrouw van de kustwacht zegt dat er een telefoontje van iemand aan boord is binnengekomen, die zei dat het schip hevig te kieren ging en er van alles op zijn hoofd viel. Weer antwoordt het bemanningslid... We hebben een stroomstoring aan boord en we zoeken uit wat er aan de hand is. De vrouw neemt geen genoegen met het antwoord en vraagt of het klopt... dat de passagiers de opdracht hebben gekregen reddingsvesten aan te trekken. Het bemanningslid antwoordt... Het bemanningslid rept dus met geen woord over het kapseizen van de Costa Concordia. Er zijn ook mensen die het opnemen voor de kapitein van het cruiseschip, Francesco Schettino. Deze dorpsgenoot vindt dat ook de kustwacht schuldig is. Die staat volgens hem al sinds jaar en dag toe dat schepen zo dicht langs het eiland Giglio varen. Bovendien kun je niemand veroordelen voordat je precies weet wat er is gebeurd, al dus deze man. En in het internationaal recht staat nergens geschreven dat een kapitein als laatste een zinkend schip moet verlaten, zo zegt vice-admiraal Alan Massey van de Britse kustwacht. There's no basis in international law for the notion that the captain goes down with his ship, uh, or even is the last to leave his ship. Uh, in, indeed, in many cases it may be. En niet de meest om te nemen. een perspectief in context Messi noemt het een mythe dat het internationaal recht een kapitein verplicht om als laatste een zinkend schip te verlaten. Wel voegt hij eraan toe dat het in veel van zulke gevallen het beste is dat de kapitein zo lang mogelijk aan boord blijft. De laatste stand van zaken uh, rond het schip is dat nu geprobeerd wordt dat schip stabieler te krijgen. Vandaag dreigt zwaar weer en daardoor uh, kan het schip verder weg in zee glijden. En zolang dat gevaar bestaat uh, beginnen ze niet met het wegpompen van de stookolie uit het schip. En uh, ja, is ook het zoeken gestaakt. We houden u op de hoogte over de Costa Concordia. Het is kwart voor acht. Het CDA moet weer een duidelijk en herkenbaar profiel krijgen. De visie op de toekomst wordt vanmiddag gepresenteerd... door het Strategisch Beraad, zoals dat heet. Staat onder leiding van oud-minister Aart jan de Geus. Is de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe koers... die de lijn van de partij voor de komende jaren moet bepalen. Strategisch Beraad kwam er op wens van CDA-voorzitter Rutte-Peto. Ik praat erover met Marcel ten Hoven, CDA-kenner. Meneer ten Hoven, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ben benieuwd, wat verwacht u van het Strategisch Beraad? Gaat alles anders worden bij het CDA? Nou, ik verwacht in ieder geval op een, een aantal wezenlijke beleidsterreinen uh, f, f, f, suggesties... voor een heel ander beleid dan nu uh, gevoerd wordt. Ja, en dat is interessant, want er is natuurlijk al het een en ander uitgelekt. Um, we zien eigenlijk twee kenmerken daarin, twee typische ontwikkelingen. Namelijk dat er een beetje terugverwezen wordt naar oude waarden binnen het CDA... zoals rentmeesterschap, bijvoorbeeld, en solidariteitsbeginsel. Maar ook dat er een reactie is op dit kabinet, ziet u dat ook zo? Ja, dat, dat is ook niet onlogisch. Uh, uh, als de partij zich beraadt op zijn beginselen en zijn ideologie... Uh, kan het moeilijk anders tot tot, tot, dan tot de conclusie komen... dat die uh, uh, in veel gevallen haak staan of weinig sporen met het uh, kabinetsbeleid. Nou, is dat ook wat er mis is gegaan bij de partij? Ja, dat, dat, dat kunt u zo zeggen. Uh, ik denk dat de basis van het probleem is dat het CDA... Uh, al te zeer uh, uit het oog is verloren voor welke waarden en idealen het staat. Doordat het zich te veel heeft laten afleiden... door de uh, pure machtsstrijd om zoveel mogelijk uh, kiezers. Mm. Uh, een kwaal die trouwens ook uh, de Partij van de Arbeid nogal heeft aangekleefd. Ja, nee. En daar moeten ze allebei voor boeten op dit moment, hè, die partij. Ja, ja, dat heeft ze geen, uh, geen winst opgeleverd, kunnen nee. we wel vaststellen. Dat kunt u wel zeggen, ja. Uh, want het CDA glijdt enorm weg in de peiling op dit moment. En is dan dat moment hè, tijdens dat congres... wat? nog voor ogen heeft waarop toch een, een, nou, een derde van de partij... tegen samenwerking met de PVV binnen het kabinet was. Is dat cruciaal geweest, een cruciaal moment? Jazeker, vanwege de beslissing destijds... om die, dat politiek verbond aan te gaan met de PVV. Je kunt die beslissing zo duiden dat daaruit blijkt... dat het CDA in de gedachte dat dat electoraal verstandig zou zijn de waarde van de godsdienstvrijheid heeft verlogend. Want dat is wat de PVV in dit land wil afschaffen... voor een grote groep mensen. Dat is niet uit te leggen aan de kiezers. lijkt mij dat je een verbond aangaat met een partij... die een zo wezenlijke christendemocratische waarde wil aantasten... Mm. Om maar één voorbeeld te noemen van uh, uh, uh, het haakstaan van uh, de keuzes... die het CDA op grond van zijn ideologie zou maken en het uh, concrete beleid. En dan is ook interessant om te zien... kijk, we moeten nog afwachten natuurlijk wat er exact in het... Uh wat er van een strategisch beraad komt en wat de koers zal zijn... maar uitgelekt is ook dat um, er geen sprake moet zijn van polarisatie... maar juist van verbinding zoeken. Uh, multiculturele samenleving heeft Nederland veel gebracht... Uh, viel te lezen ondanks in, in trouw. Uh, dat is toch een, een beduidend ander uh, geluid dan wat we eerder hebben gehoord... vanuit deze ja, partij. En als dit daadwerkelijk de inhoud van het strategisch rapport zal zijn... en dat neem ik op grond van de, de kwaliteit van die krant aan... Uh, dan krijgt het CDA inderdaad een probleem. Kijk, het, het neemt nu medeverantwoordelijkheid voor een... Uh, uh, om maar een paar dingen te noemen, een, een sociaal beleid... waarin uh, mensen met een bijstandsuitkering straks worden gedwongen... van het hoort naar her te verhuizen om een, een, een tijdelijk baantje aan te nemen. Mm -hmm. Het neemt medeverantwoordelijkheid voor een vreemdelingenbeleid... dat uitgaat van de nogal koude logica dat minder beter is... Het gaat, uh, neemt medeverantwoordelijkheid voor een natuurbeleid dat die naam niet waard is. Het neemt medeverantwoordelijkheid voor een cultuurbeleid dat ons berooft van de wijsheid en verbeeldingskracht van uh, kunsten. En heel wezenlijk, uh, het neemt medeverantwoordelijkheid dat uh, voor een beleid op het trein van een aantal wezenlijke hervormingen... die nodig zijn, ja. met name op de woningmarkt, eh, niet vooruitzien. Maar stilstaan ja, eh, regeren blijkt te zijn. rond het, uh, het uh, verminderen van de hypotheekrenteaftrek. Een onderwerp waarvan de PVV zegt... daar moeten we van blijven. Mag ik u meenemen naar de komende maanden? Een aantal weken beginnen de onderhandelingen... Uh, over de nieuwe bezuinigingen die nodig zijn... vanwege de crisis die gaande is en de recessie die Nederland voelt. Wat um, zal daar gebeuren tussen de bewindslieden in het kabinet? Zullen die bewindslieden, um, als dit de koers van de partij wordt... Ja, met, met twee monden gaan spreken? Ho, ho, ho, hoe ziet u dat voor u? Nou, het is lastig om uh, te voorspellen wat er uh, gebeurt. Dat moet je als uh, politiek commentator en journalist niet doen. Maar je kunt in ieder geval vaststellen, hè, de opsomming die ik net ook maakte... dat als de uh, reële werkelijkheid van het uh, kabinetsbeleid... Uh, uh, nogal uh, wringt met de papieren werkelijkheid die het CDA in het strategisch rapport uh, uh, heeft uitgezet. Hè, de koers voor die, die de partij voor de komende, uh, langere termijn, voor de komende 10, 15 jaar voorstaat. Mm -hmm. Dat dat, uh, laten we maar zeggen, het regeren niet gemakkelijker uh, zal nee. maken. En dan drukt u zich voorzichtig uit. Ja. Ja, want het zou, ja, u zegt het al, ik wil niet me wagen aan voorspellingen. Maar dan, dan wordt het lastig tussen het CDA en onder andere de PVV. Dat, dat, uh, dat zou een logische gevolgtrekking uh, zijn. Maar het, kijk, het past ook wel bij het karakter van een volkspartij... Dat, uh, uh, die zichzelf de nieren proeft... Uh, uh, dat daar in debat plaatsvindt over uh, welke richting uh, het beleid uit moet in het licht van de idealen die zo'n volkspartij voorstaat. Mm. En dat, dat daar oneenigheid zich voordoet, domweg, omdat een volkspartij een volk representeert dat nooit in een eenheid zal zijn. Ja, dat, ja, ja, dat, is, dat, dat is allemaal logisch. En, en, en moet dat en... met of zonder leider? Dat is de grote vraag, meneer Hove, Ik zie uh, vanochtend in trouw heers Ballin zeggen, uh, net als uh, Peter, trouwens eerder, dat er gewacht moet worden met het aanwijzen van een leider. Er moet eerst gepraat en gediscussieerd worden over de koers. Is dat verstandig? Dat, dat lijkt me om twee redenen verstandig. In de eerste plaats dat uh, heers Ballin daar uh, met zijn wijze woorden aangeeft... dat het belangrijk is om de verwachtingen over uh, een, wat een leider vermag... Uh, wat te relativeren. Het valt mij in de discussie erg op dat alle heil en zegen wordt verwacht van uh, het moment... waarop de nieuwe leider uh, bekend is. Alsof ja. dan al de problemen waarin het CDA uh, uh, uh, verkeert... nogmaals om hele legitieme redenen... namelijk dat we te maken hebben met een levendige volkspartij... alsof die problemen dan op slag weg zouden zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Ja. Sterker nog, als je nu uh, iemand aanwijst... die uh, het politiek leiderschap op zich moet nemen... Uh, en uh, deze uh, persoon blijft zich straks niet te kunnen vinden... in de koers die de partij uh, uitzet... Nou. Uh, dan, dan is het probleem eerder groter Precies. geworden dan kleiner. Ja, en dan wordt Bleker genoemd. Is dat iemand die de partij kan, uh, kan leiden, meneer ten Hoven? Nou, in de middeleeuwen was het al gebruikelijk... dat de Hofnar nooit koning werd. Dat oh. lijkt me een wijsheid die nu nog uh, van toepassing zou moeten zijn. Zo, die kan meneer Bleker in zijn zak steken. Uh, Marcel ten Hoven, CDA kennen, dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Bij mij Marjan Koekoek. Goedemorgen. Ja, in de kranten ook volop aandacht voor de toekomst van het CDA. Zoals gezegd in trouw een gesprek met CDA-prominent en oud-minister Ernst Heers ja, De Telegraaf zegt dat de grove lijnen voor dat toekomstbeleid. Eh, inmiddels wel zijn uitgestippeld. De partij gaat vreemdelingen harder aanpakken. Die moeten Nederlanders Nederlands spreken en verplicht integreren. Ja, en vrijwel alle kranten hebben ook foto's van choreograaf... en schrijver Rudy van Dantzig op de voorpagina staan. Van Dantzig overleed gisteren in zijn huis in Amsterdam. Telegraaf noemt hem charmant, gedreven en inspirerend. En volgens Trouw heeft Van Dantzig van Nederland een balletnatie gemaakt. In de Volkskrant wordt hij omschreven als de dominee van de dans. Alle kranten prijzen zijn grote bijdrage aan de dans en het theater in ons land. Het aantal winkels daalt gestaag, maar winkelcentra worden nauwelijks leger. Dat komt doordat nieuwe dienstverleners de leeggekomen panden ruimschoots opvullen. Dat meldt de Volkskrant. Uit een winkeltelling van onderzoeksbureau Locatus blijkt dat het aantal winkels in negen jaar tijd is gedaald met meer dan 5.000. Maar het aantal dienstverleners, zoals bijvoorbeeld uh, tattooshops en reparatiebedrijven, groeide juist naar ruim 9.000. De winkelbranche schetst volgens het onderzoeksbureau dus een verkeerd beeld door te spreken over steeds legere winkelgebieden. De hackersgroep Anonymous voert een reeks aanvallen uit op overheidssites en sites van auteursrechtenorganisaties. Daardoor waren bijvoorbeeld de site van de Universal Music, de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie onbereikbaar. De hackers zijn woedend omdat de FBI mega-upload.com heeft afgesloten. Op die site werden veel illegale series en films verspreid. Anonymous noemt hun wraaksactie op Twitter de grootste aanval ooit. Met ruim 5600 mensen die tegelijkertijd meedoen aan zo'n aanval. Ook de website van de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Brein zou zijn aangevallen. Um, nou, die doet het inmiddels weer. De van MegaUpload.com, onder wie een Nederlander zijn opgepakt in Nieuw-Zeeland. En daar is de FBI-actie groot nieuws. De New Zealand Herald schrijft dat de politie tien panden in Auckland heeft doorzocht. De vier verdachten blijven zeker tot maandag in de cel. En dan kunnen ze proberen of ze op borg vrij kunnen komen. Al dus de Nieuw-Zeelandse krant. Nou, Marjan, vanavond is het zover. De finale van The Voice of Holland. Naar verwachting zitten er dan 3,5 miljoen Nederlanders voor de buis. De Telegraaf heeft een speciale bijlage aan het programma gewijd. Volgens de krant zijn er drie finalisten die goed kunnen zingen en één onvoorspelbaar. Factor, de vrolijke Paul Turner omdat het publiek bepaalt wie er wint... is de strijd tussen drie talenten en een goede showman nog lang niet beslist. De Volkskrant schrijft dat de deelnemers van The Voice zelf... Eh, nauwelijks profiteren van het succes van het programma. <tossimus> Volgens FNV Kim bijvoorbeeld staan de deelnemers... door hun onvoordelige contract voor zo'n 450 euro bruto per keer op te treden... terwijl Talpa fors verdient aan de show. Ook moeten ze in het eerste jaar na de finale... minstens 80 procent van de sponsorinkomsten gewoon weer afdragen aan Talpa. Nou. Dankjewel, Marian. Vanavond kijken dus. We zitten er al. 3,5 miljoen voor de buis. Verschatten ze in. En zo dadelijk na het journaal van 8 uur... gaan wij nog even kijken hoe het staat met dat schip. Dat is vastgelopen bij Wijk aan Zee. Het schip wilde de haven van IJmuiden invaren. En zoals de kustwacht al meldde, dat is niet helemaal gelukt. Hoort u zo meer over. Vandaag vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag Gerard Spong, advocaat van de duivel. Schrijft er Tessa de Loo als gastrecensent. De webwereld van Bert Brussen, de sportweek van Frits Barend. En authentieke Rotterdamse soul van Sherry Diane. En u bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.